8 uur. Marion Koukouk met het NOS Journaal. In Israël oordeelt het Hoge Rechtshof vanavond nog over verzoeken om de aangekondigde gevangenenruil uit te stellen. Er zijn vier petities ingediend tegen de ruil, waarbij morgen bijna 500 Palestijnse gevangenen worden uitgewisseld tegen de Israëlische militair Kilat Shalit.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 Het Hoogste Amerikaanse Hof gaat onderzoek doen naar mogelijke mensenrechten schendingen van Shell in Nigeria. Het besluit om de zaak te bestuderen is een overwinning voor nabestaanden van Nigerianen die in de jaren 90 werden geëxecuteerd door het militaire bestuur. De slachtoffers protesteerden toen tegen de activiteiten van Shell in de Niger Delta. Volgens de nabestaanden was het olieconcern van 1992 tot en met 1995 betrokken bij grove mensenrechten een lager Amerikaans hof oordeelde dat bedrijven niet vervolgd kunnen worden voor mensenrechten schendingen. Maar de hoogste Amerikaanse rechtbank verwijst nu naar een wet uit 1789 waaronder vervolging toch mogelijk is. Shell ontkent dat het concern betrokken is geweest bij mensenrechten schendingen. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht gaat het regenen. Morgenmiddag klaart het vanuit het noordwesten wat op. Het wordt vannacht 10 en morgen 13 graden.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 I'm right. Goedenavond, luisteraars. Welkom weer bij een nieuwe live uitzending van Golden CFM. En uh, vanavond heb ik een verrassing voor u, want we hebben bronzen <laughs> Maurice Mol hier zitten. Want <laughs> dat is de tweede keer dat hij hier is, wow. Ja, Goedenavond. Ja, Goedenavond, Joop. Goedenavond, luisteraars. L dat het Le leuk dat je er bent, hè. Leuk ja. dat je er bent. Het is een, tij, een tij, tij, tijdje geleden dat ik met cd's mocht draaien. Dat vind ik wel weer leuk. Ja, want normaal doe jij uh, natuurlijk de... De, de jaren woensdag. Ja, familiejaar op woensdagmiddag. Met, samen met onze grote vrienden medestrijder voor een betere wereld. <laughs> de heer Jansen. Die uh, dan uh, zijn uh, platen meeneemt. En dat is nogal een uitgebreide collectie die de man heeft. Ja, wel. Goed, we begonnen met uh, Pieter en Pieter Tosh is een reggae-artiest. Uiteraard uit uh, Jamaica. En dat... Kan men, die kan men beschouwen als de leermeester van de grote Bob Marley. Hij heeft namelijk Marley leren gitaar spelen, ooit. En was de oprichter van onder andere de Wailing Wailers. En later werd dat uh, Bob Marley en The Wailers. Uh, dit was uh, het nummer Legalize It uh, van een album uit uh, 1968 denk ik zo maar. We gaan heel veel doen over Bob Marley En nog een paar nummers van Pieter Tosch Ook hebben we nog in de cirkel Als we dat redden Want uh, ja, de tijd is slechts beperkt En uh, het is niet anders Maar uh, uh, vanavond is eigenlijk minder meer een tribute tot Bob Marley Die al in 1981 In mei 1981 Dus uh, ruim Weelste, 40 jaar geleden, of 30 jaar geleden Is overleden uh, Veel te jong uiteraard, 36 jaar En ook Pieter Tosch is al overleden die werd slechts, uh, wat was het, 46 geloof ja. ik? zo uh, oh. klopt. Uh, zou dat komen door de wiet? altijd het er uh, ook Ik denk he? het wel. <laughs> kan haast niet anders. Dus uh, luisteraars, uh, laat die stik lekker liggen. Oh. Alhoewel, toch was het vroeger wel lekker eigenlijk hoor. Ja, dat was vroeger. Goed, vroeger. Blokje van drie weer. Uh, alle drie van Marley. Get up, stand up. Then belly full and lively up yourself. Oh. You're right. Forget your troubles and dance. Forget your sorrows and dance. Forget your sickness and dance. Forget your weakness and dance. Cost of living gets so high. Them belly full but we hungry, hungry mob is a hungry mob. A rain of fall, but the dropsy tough. A pot of yolk, but you don't know if we're gonna talk to jam music, okay. Vliep jezelf een van zijn grote hits en dat was dan in uh, de begin jaren, uh, laten we zeggen 70, zo'n beetje toen hij nog uh, volop optrad. Hij uh, is, is trouwens op blijven treden tot 1980, en toen werd er uh, heel veel soorten van kanker bij hem ontdekt. en... Uh, in die tijd heeft hij zich ook bekeerd tot het christendom. Want hij was uh, een van de grote jongens van Rastafari En geloofde dat hij uit Afrika stonden En waarin de keizer Heilerselassie centraal stond. Hij is overigens geboren op 6 februari 45. Uh, uit, uh, Twee minuten voor half drie s'nachts. Ja, uit <lacht> Sedella Malcolm. Een Afrikaans meisje. En een blanke kapitein uit het leger Norval Marley. En die had Engelse ouders... Uh, ja, hij heeft een wat jeugd gehad, denk ik. Hij is naar Kingston verhuisd omdat zijn moeder uh, werk uh, zocht. En zijn eerste gitaar, staat hier. Maakt hij van afvalhout. Hij heeft er nogal een teentander mee bereikt. Uh, maar laten we eerlijk zijn. Dat heeft hij zeker weten. Ja. Goed, we gaan grootste... nog een paar uh, stukken... Wat wil jij zeggen? Dat he? dit de grootste reggae muzikant was. Ja, ik denk het wel. De grootste... ja. Hij heeft het wel geleerd van Pieter Tosh. Tenminste gitaarspelen. En daar gaan we nu één nummer van draaien. En daarna uh, twee weer van Marley. Uh, Tosh die uh, op 19 oktober 1944 in Kingston is geboren. En... Ook daar is overleden, en dat op 11 september 87. En hij was een van de meest invloedrijke reggae, Jamaicaanse reggae-muzikanten, die er ooit is geweest. Maar ik denk dat Marley hem overschaduwde over eigenlijk, wel. Ja, ja, zeker. Goed, uh, Pieter Tosh, Johnny Begoed, daarna Marley met Exodus. En nog een keertje Marley met Positive Vibrations. Bob Marley En dat was toch voordat hij met The Whalers ging En dat is ook nog een verhaal apart Want in 1962 Het jaar van Jamaica's onafhankelijkheid Nam Marley Zullen zijn eerste single op En die heette Judge Not Een jaar later volgden nog twee andere nummers Maar geen succesvolle bepaald uh, hij heeft ten enige tijd met uh, Bunny Livingstone opgetrokken en samen uh, richtte zij met Pieter Tosh een andere jongen uit hun buurt een uh, groep op en die heette de Wailing Root Boys. En die naam uh, veranderde vervolgens in de Wailing Whalers en tenslotte werd dat de Whalers en uiteindelijk is Pieter Tosh daar de voorman van geworden toen Marley eruit stapte. Weer wat geweten. U luistert nog steeds naar Golden CFM. Natuurlijk, Mo. Uh, het programma, het gouden oude programma van uh, CFM, onze lokale radio. Met alleen maar Bob Marley vandaag. Nou, niet alleen. We hebben natuurlijk nog twee andere nummers, drie an uh, twee andere muzikanten. Eén van is een groep in de cirkel. Maar ik hoop überhaupt dat we het redden, want het gaat toch aardig hard, die tijd. Nog een keer, drie stukken van Marley. Trinstein Rock, een uh, live nummer, uh, deze keer uit 1970. She's Gone and Steer It Up. ...Marley en de Welers, maar dat was nog voor de Welers bekend werden... ...want in 1974 gaf Marley de groep een nieuwe look zoals omdat uh, Pieter Tosh en Benny Livingston weggingen voor hun eigen solo carrière... besloot hij om de zangeressen Rita Marley, Marcia Griffith en uh, Judy Mowat in de band op te nemen. En hij veranderde de naam ook in Bob Marley in de Welers. En dat was een succes. Uh, zelfs zo'n groot succes dat in 1976 er een heuse reggae mania in de Verenigde Staten ontstond. En Bob Marley in de Welers door het magazine Rolling Stone uitgeroepen werden tot... Uh, Band van het jaar. Dat is alweer een tijdje geleden. Goed, nog even twee nummers dan van diezelfde Bob Marley. Uh, Soul Shakedown Party. En daarna Kinky Reggae. En daarna gaan we naar uh, In a Circle. Uh, een groep die uh, echt uh, behoorlijk aan de weg getimmerd heeft, althans. Wat betreft het aantal nummers dat ze geproduceerd hebben, maar slechts één nummer is van ze bekend geworden. Uh, maar dat heb ik niet uh, vanavond meegenomen. Het is uh, Sweet. Alalala long, long long. Hoe long long long long long. kennen we dat nog? Ja die, ja. ja, die kennen we nog natuurlijk. Hè. Uh, vanavond is. Het is het uh, I Shot The Sheriff. En dat is een nummer dat uh, onder andere uh, gecoverd is door uh, Eric Clapton. En die My heeft health. er in 74, jouw held, Ja, nou, nou, niet alleen jouw held denk ik, uh, vele anderen. heeft in 74 een internationale hit mee gescoord. En dat was het enige, tot nu toe, nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Ongelooflijk, maar wel waar denk ik. En dat is het nummer I Shot The Sheriff. We gaan luisteren, want het is nog maar heel kort tijd. Maar laat ze maar horen. Ja, het zit er weer op. Het klokje van Goors mij tikt weer. Dit was een, een nieuwe aflevering uh, live vanuit de studio aan het gastersplein van Golden CFM. En een volledig gewijd aan de reggae muziek. Uh, Voorzakelijk uh, over Bob Marley, die uh, dit jaar 40 jaar geleden is. 40 jaar, nee 30 jaar geleden is overleden. Ja. Goed, dank u wel voor uw aandacht. We gaan eruit met Inner Circle, Aisha de Sheriff. Een nummer dat uh, wel bekend is geworden door onze grote vriend en medestijden. Uh, ik kan niet op zijn naam komen. Eric Clapton. Eric Clapton. Graag tot de volgende keer. Dank u wel voor uw aandacht.